Gestart. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De aantrekkende woningmarkt brengt grote risico's met zich mee voor huizenkopers. Daarvoor waarschuwt de vereniging eigen huis. Kopers willen soms zo graag een bepaalde woning hebben... dat ze een bouwkundige keuring of voorbehoud van financiering achterwege laten. En daardoor kunnen ze in grote financiële problemen komen, zegt de vereniging. Goedkope luchtvaartmaatschappijen zijn steeds populairder. Steeds meer reizigers stappen aan boord bij prijsvechters... zoals Transavia, EasyJet en Ryanair. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vloog vorig jaar ruim 33 van alle passagiers op de Nederlandse luchthavens met een budgetmaatschappij. En dat is dit jaar nog meer geworden. De Spaanse partij Ciudadanos blijft in de oppositie. Partijleider Rivera heeft gezegd dat zijn partij niet wil meeregeren in een coalitie. Ciudadanos wil corruptie en ongelijkheid in Spanje aanpakken. De nieuwe liberale partij behaalde gisteren bij de verkiezingen 40 van de 350 zetels. De Partido Popular werd de grootste, maar heeft wel een andere partij nodig voor een meerderheid. Hezbollah wil wraak nemen op Israël voor de dood van zijn commandant Samir Kantar. De Libanees kwam gisteren in Damaskus om bij een raketaanval, die vrijwel zeker het werk was van Israël. Na zijn begrafenis zei Hezbollah leider Nasrallah op de Libanese televisie dat zijn beweging de moord zal vergelden. Justitie in Burkina Faso heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Compaoré voor de moord op zijn voorganger Thomas Sankara. Die werd in 1987 na vier jaar presidentschap afgezet en vermoord. De moord is nooit opgehelderd, maar vermoedelijk zat zijn medestander en jeugdvriend Compaoré erachter. Compaoré werd vorig jaar na 27 jaar afgezet na een volksopstand. Het weer op veel plaatsen tot in de ochtend regen, minimaal vannacht tussen 7 en 12 graden. Het waait flink uit het zuidwesten, met vooral op de waddenkans op zware windstoten. Overdag geleidelijk droger, maar het blijft bewolkt en het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFF.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 I can't describe it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 En werd dan gelijk gezegd, nou, dan moet jij die krans vasthouden of neerleggen, weet je. Dus dan ben je ook al gelijk uh, actant, zal ik maar zeggen, in dan ja, in ja. eigenlijk. Uh, het is daar buiten wat indrukwekkend is, dat dat verkeer dan uh, stil... Hè. Je kan Zandvoort niet zonder verkeer voorstellen in feite. Mm -hmm. Die boulevard natuurlijk het allerdrukste stukje, maar zelfs grote touringcars... En,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 I'm oh. Zion, sounding on the mountains, the trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. The trumpet in Zion. and upon you.